Spiegel werkt in Jemen als correspondent voor onder meer de NOS en NRC Handelsblad. Het aantal doden en gewonden door ongelukken op de fiets neemt toe. Vooral het aantal slachtoffers tussen de 60 en 80 stijgt. Dat blijkt uit onderzoek. Veel ongelukken gebeuren op fietspaden. Deskundigen wijzen erop dat de gemiddelde snelheid op fietspaden is toegekomen. Dat komt door het toenemend aantal racefietsers... en de enorme populariteit van de elektrische fiets... waarmee gemakkelijk meer dan 20 km per uur kan worden gereden.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 Game Media, de gamewinkels van de v recordshop, Shop... gaan zelfstandig verder. De keten wordt overgenomen door de drie ondernemers... die Game Media zo'n twintig jaar geleden hebben opgericht. De overname betekent dat zeker 51 van de 64 winkels... in Nederland open kunnen blijven. In België blijven alle 39 filialen open. In Gulpen in Limburg zijn elf mensen onwel geworden... in een open luchtzwembad om een camping. In het zwembad zijn giftige gloordampen vrijgekomen... door een defect aan een zwembadpomp die pompte een veel te hoge concentratie geloord het zwembad in. De elf slachtoffers, tien kinderen en een volwassene... zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het weer, vannacht kans op mist, morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met 20 tot 27 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Ook de rest van de week blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna, Plex Bolmeijer. Dames en heren, er gebeurt veel in de zomer. Uh, twee weken geleden had ik Manon Uphoff aan de telefoon in dit programma Casa Luna. Het ging toen over Maarten van Roosendaal. En zij vertelde toen dat ze een tekst heeft geschreven bij een van zijn liedjes. Ze had gedroomd. Ze droomde uh, over haar vader, dat hij na zijn dood aan de deur klopte en dat ze hem niet binnenliet. En dat was niet zomaar een droom, daar moest ze over schrijven. Een paar dagen later, het was volgens mij, in die, precies in die, in die week ook... stuurde een vriend van mij een stuk van Uphoff in de Groene toe. Over vaders. Ze had uh, stoner gelezen. Nu heeft denk ik iedereen wel stoner gelezen. Hoe vaders soms uit hun vaderschap worden gestoten. En hoe tragisch dat is. En toen verschenen er ook nog recensies over haar laatste verhalenbundel. De zoetheid van geweld, waarin verschillende vaders worstelen met hun vaderschap. En toen was het duidelijk, er moest een gesprek komen met Manon Uphoff. Over vaders en over schrijven. En over vooral ook je laatste bundel, de zoetheid van geweld. Hartelijk welkom. Hallo. Er komt namelijk ook één vader in voor. Waarvan je niet meteen wil weten misschien dat die vader is. Generaal Mladic. Ja. Er staat een zinnetje in. Papa, generaal Mladic is opgepakt. Dat berichtje moet een startpunt van het verhaal zijn geweest, denk ik. Van dat verhaal. Ja, eh... Um... Dat, dat, ja, dat bericht was het startpunt van, van, van een verhaal over een, een, een militair die uh, uh, tijdens de, uh, de oorlog in, in voormalig Joegoslavië, daar gaat het verhaal over, uh, daar aanwezig is geweest uh, in Srebrenica en daar uh, op de een of andere manier... Betrokken is geraakt bij. Het uh, is niet Carremans? Nee, het is niet Carremans. Betrokken is geraakt bij. de val van Srebrenica. En. Uh, nou goed. Die gebeurtenissen. die liggen nu al een tijd achter hem. Hij. Uh, uh, is. Uh, naar Amerika vertrokken. Leeft daar zijn leven. met zijn. Uh, met zijn vrouw. Ja, op het moment dat het verhaal begint. is zijn vrouw al overleden. En met een jonge. studerende dochter. En. Uh, het bericht komt op nadertjes opgepakt. Uh, en hij denkt terug aan, aan, uh, uh, aan die periode. Maar hij denkt ook terug aan uh, een geschiedenis van, van, uh, van Mladic. Uh, wiens dochter uh, Anna uh, zichzelf van het leven uh, beroofd heeft. En um, hoewel het eigenlijk niet, niet, niet mag van hem... Uh, voelt hij een, uh, een intens uh, ja. medelijden... Misschien niet zozeer met, met Mladic, maar met, uh, ja, dat, dat, uh, met een, een kapotte vader. Uh, een vader die, die, die zo um, gehandeld heeft dat zijn, dat zijn eigen dochter, dat is tenminste zijn interpretatie, dat zijn eigen dochter uh, uh, niet meer met zo'n vader kan leven en zichzelf uh, liever van ja. het leven berooft dan door te moeten gaan als dochter van. Dat, is, dat dan is natuurlijk wel de interpretatie van, is, van, is, van die is, zelfmoord dat... van de dochter. Want ja. het hoeft niet per se... Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar zo is dat in zo dit verhaal gaat, ja. uh, uh, uh, aan de orde gekomen. Ik vond het namelijk ja. opmerkelijk. Um, in, in, uh, want het gaat echt over medelijden met Mladic. En dat is niet... Het, hij, ah. wordt, hij voelt zichzelf, die man over wie hij ja. schrijft... die Nederlandse officier in Amerika, in Rusten... Met die herinneringen en die schuld. Want wat, ze, oh, wat waren wij schuldig eigenlijk? Ja. In Srebrenica. Maar dat hij dus medelijden heeft met iemand die de, de, zo'n beetje de personificatie is geworden van het kwaad. Ja, en dat is, dat, uh, dat is natuurlijk het punt dat als ik daar iets over zeg, dat, uh, het moeilijk is om. Om dat te scheiden van hoe ik mij daar zelf ja. tegenover verhoud. Maar um, het, ja, het, het, het, gaat er, nou, het gaat er eigenlijk om dat um, de, de, de mensen in de wereld... waarover we het met elkaar met z'n allen wel eens zijn... dat die verantwoordelijk zijn voor, voor grote verschrikkingen. Uh, um, en, en waar het dus vrij makkelijk is als je daar op grote afstand van staat... om over die mensen een oordeel te vellen. Ja. Um, dat ook die, die mensen hun persoonlijke betrekkingen hebben... en die zijn altijd heel... Um, die zijn anders. En je kunt wel, denk ik, medelijden voelen... met het feit dat iemand die kwaadaardig is... of kwaadaardig handelt... daarmee zijn misdaad, misdaden niet alleen um, uitoefent over, over in, in, in dit geval uh, moslims in, uh, in, uh, in Srebrenica... maar ook over alles wat hem wel dierbaar is. En dat vind ik wel een intrigerend gegeven. dat uh, um, en je, je, Dus in je kwaadaardigheid, in je vernielzucht... in je, misschien je onverschilligheid naar andere mensen... je tegelijkertijd, zonder, misschien zonder dat je dat zelf doorhebt... ook de mensen verwoest... Waar je, ja. waar je wel wat voor voelt of die wel wat voor jou voelen. Ja. En daar kan ik wel zelf persoonlijk een, een medelijden uh, mee voelen. Omdat het me zo'n totale essentiële armoe lijkt. Als je haat of je onverschilligheid naar andere mensen zo groot is... dat je bereid bent ja. daarvoor je eigen intiemste banden voor op te offeren. Ik denk dat het tragiek is. Omdat mensen het niet doorhebben. Ik denk dat dat nee, eigenlijk precies. je uh, je focust zo, op, hè, op, op... Ja, of, je focust een... op iets wat je wat daar richt je haat... of je, je, je woede... of je... misschien is het alleen prestige... of weet ik wat. Dat richt zich allemaal op iets buiten jouzelf, denk je. En dat... dat heeft me altijd gefascineerd. ook bijvoorbeeld... Ja... Uh, uh, uh, uh, moordenaars. Uh, he, uh, iemand die, die een roof overval pleegt. Ik pak nog nou even iets heel anders. En, en, en, en daarbij mensen doodmaakt. of weet ik veel wat. En in negen van de tien gevallen. heeft zo'n persoon gewoon een vrouw. Ja. en kinderen. En dan denk ik, dus het is geen moment. in, in, in zo'n hoofd opgekomen. dat je eigenlijk. Iets, nog veel meer aan het, aan het kapotmaken bent. dan datgene. M mensen denken op de een of andere manier dat dat, dat, dat uh, kennelijk helemaal los van elkaar staat. En dat je dus kunt verwoesten zonder dat je al het andere wat voor jou wel van betekenis is uh, uh, stuk ja. maakt. Maar dat kan helemaal niet. En, en... Daar, daar, daar beweegt zich het, het, het, uh, een, een, soort van, ja, een soort van medelijden. Ja. Dat je dat niet weet. Dat je dat werkelijk op geen enkel moment uh, uh, kunt voelen. En je maakt het in zo'n verhaal. Hè? Kijk, Mladic, het gaat eigenlijk niet over Mladic. Want het verhaal gaat eigenlijk over die Nederlandse officier. Maar goed... In die, zinnetje, die, met zijn, die met zijn schuld... Ja, dat kan ik wel net zeggen. Uh, want die, uh, heeft die heeft precies hetzelfde. Ja, precies Nou ja, niet, uh, die, heeft, die heeft niet bewogen. Hij heeft niet, niet bewogen. Hij heeft niet gehandeld. Hij heeft dingen laten gebeuren. En uh, uiteindelijk is dat ook verwoestend voor hemzelf. Ja. Uh, en daar, daar gaat het verhaal natuurlijk veel meer over. Dan. Ben je ervan overtuigd dat de geschiedenis ook altijd terugkomt? Dat ja. Je, ja? De rekening, ja, ik, ik, je krijgt hoe altijd de rekening... Of je nou gewild hebt of be, onbewust vernietigd hebt... Je krijgt de rekening gepresenteerd. Ja, en dan zijn er natuurlijk... Daar, daar uh, zijn er mensen bij die krijgen die rekening gepresenteerd... En die herkennen die hele rekening niet. Ja. Of die, uh, maar dan ben je wel... Uh, uh, ja. Zo uh, verschrikkelijk afgestompt. Um, dat gaat het, mijn voorstellingsvermogen bijna, uh, bijna te boven. Hmm. Ik denk, moet er moeten dan toch hier en daar wel momenten zijn. dat je ineens. Uh, ja. Ik heb, ik heb, ik heb een, een, een, een. misschien een, een overdreven. Optimistisch vertrouwen. in dat soort, in dat soort momenten. Dat ik denk: iemand moet nu en dan een. een, een al is het maar heel klein, als het maar een, een sneeuwvlokje. maar af en toe moet het er zijn. dat je ineens weet. toen was het nog niet helemaal dood bij mij. Ja, ja. Is dat wat literatuur ook moet doen? In, voor jou dat. Al is het je verbeeldingskracht inzetten om zo ver mogelijk, daar waar het eigenlijk niet meer de meeste mensen ook niet gaan, of niet de bereidheid hebben om te gaan. Om precies daar. In dat, in dat grijze of bijna zwarte gebied, precies dat nog wakker te houden. Uh, ja, ik, Die verwarring ik, ik, ook. Hoe verwarrend het ook is? Ja, ik, ik, ik, wil dan, ik wil dan zo dicht mogelijk. Ik wil kijken of ik of ik daarbij in, in, in de buurt kan komen. Um, om, om, om, om, juist omdat het zo, omdat het zo uh, onbegrijpelijk is. En het is natuurlijk aan de buitenkant... Um, is heel veel handelen. Ja, daar heb ik, daar heb ik ook gewoon uh, ideeën en opvattingen over. Dat denk ik denk, wat een klerenstreek is dit of dat. Ja. Uh, uh, Zoveel van Mladic uh, en zijn uh, Servische soldaten. Uh, uh, ja, dat gaat veel verder dan een klerenstreek. Dat is, ja, dat is uh, okay. natuurlijk een, hele groot, uh, een enorm misdrijf. Maar op, op, op, op kleinere schaal kan ik, kan ik wel zien dat... Uh, of daar een uitspraak over doen. Maar dan, dan ja... Dat is makkelijk en dan ben ik er nog niet mee. Maar ik wil, ik wil wel, of in, in, dat heb ik in ieder geval in deze bundel geprobeerd um, te onderzoeken: van hoe, wat is dat eigenlijk? Dat, op welk punt um, heeft de afstomping plaats? vindt de afstomping plaats. Want het is net zoals een amputatie. Hè. Het, het, het eerst begint, het heb je de, de, nou ja, de wondrot of uh, weet ik veel wat. En dan op een gegeven moment moet dat stuk eraf. En dan wordt dat dof en, en, en blind. En kan je daar niet zo goed meer voelen. En ik, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. En ook in de fantoompijn. Ja. <laughs> uh, uh, waarvan ik denk dat hier uh, ja. dan toch altijd... Van fantoompijn in de zin van... Um, als je zelfs je menselijkheid hebt opgeofferd, of die menselijkheid zich dan toch nog ergens ja, in jouw bewustzijn. bevindt, geweten. En, en, ja, en, en, en, en uh, op opstuk. momenten opflakkert uh, en je dan pijn doet, ja. of je verwarmt. Uh. Ja. Dat is bij deze de Nederlandse officier die in dit verhaal, uh, over wie het eigenlijk in dit verhaal gaat. Want die hoort in Amerika, het is al lang geleden, ligt al zover achter ons, maar ja, niet in zijn herinneringen. die hoort dat bericht net zo goed, papa. Uh, Bladertjes opgepakt of gearresteerd. V vind je die Nederlandse uh, officieren schuldig? Die toen, um, toen niet, zei je net al? Onder leiding van Karamans, die hebben, die, die hebben met bladertjes gesproken ik, ik, in uniform. Ja, die die ja, ja, onderdeel. ja. Ik vind, ik vind wel een. een ik, ik, bijvoorbeeld, ik, ik vind dat. Karmans um, bijvoorbeeld nooit, nooit, nooit. Um, had moeten accepteren dat hij bevorderd werd. Het had heel makkelijk geweest voor hem om dat te weigeren. Ja. Uit, uit respect. Later. Ja, ja. La, later. Um, schuldig. Ja. Kijk, ik ben, geen, ik ben geen rechter en ik wil ook geen moraalridder zijn. Nee, uh, ik, ik weet ik vraag, het niet. Ik vraag niet aan je als schrijfster. Maar nou, eigenlijk als, als mens. Die ja, ook ja heeft met ik, zelf, nou, Ja, ik vind, ik vind dat, dat uh, uh, we, uh, Nederland had. had uh, minder naïef uh, daar moeten zijn. Maar Nederland, wie zijn dat dan? Uh, er zaten een paar jongens in Den Haag in ja, een bunker. Die hebben ja, beslissingen genomen ja. om, om vliegtuigen terug te sturen. Die... Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb dat destijds Wim allemaal Koch, wel. Uh, en en allemaal ook de, de, de onderzoeksverslagen en uh, ja. al die dingen gelezen. En, en daar word, ja, word je niet vrolijk van. Ja, ik vind dat we, dat, dat we, dat we daar verantwoordelijkheid uh, ja, uh, voor dragen. Um, en dat dat dus een, een, een geval is. Um. Ja. Je ja, aarzelt. Kijk, ja, ik, ik... aarzel omdat, omdat ik ook weet dat er heel veel um, Dutch betters, blauwhelmen geweest zijn. Die, die hun uiterste best hebben ja. gedaan. Om, om, om daar wat voor elkaar te boksen. om toch nog ja. dingen te regelen. En ik, ik vind het niet aan mij. Om over uh, die mensen die met de pijn van die gebeurtenis ook leven. Ja. Om, om daarover uh, op afstand nog even het oor te uitspreken. Snap maar ik, ik heb wel degelijk mijn mening ja, over ja. de leiding. Over, over, over de politiek. Over de politiek en, en, en de leiding. Ja. En, en uh, ja. dat hele, hele idee. Van, van daar een veilig gebied creëren zonder, hmm. zonder daar de, de bijbehorende middelen. Eigenlijk een onvoorstelbare naïviteit. On, ja, en dat een, een schadelijke, ja. uh, schuldige naïviteit. Ja. Ik heb me wel... nooit bestraft, hè, die mensen. Die zijn, altijd, nee. die zijn er altijd mee weggekomen. Nee. Mierlo zat er, geloof ik, zelfs bij. Ja, Het nou, ja, kabinet, kabinet Kok is uh, uiteindelijk uh, ja. uh, gevallen. Ik vraag over. het ook aan jou ja. persoonlijk, Manon. Manon Uphoff, omdat ik denk dat je, en dat vind ik ook het, het razend knappen van deze verhalenbundel, zo'n oordeel zit helemaal niet in het verhaal. Nee. Terwijl ik denk dat je het wel degelijk hebt als mens, maar als schrijfster niet. Nee. En dat vind ik bewonderenswaardig, want daar wordt het veel, je moet zeggen, veel ambiguër van, veel onge, ja, moet zeggen, on, onmakkelijker te hanteren. Ja, ja. Nou ja, het, het, het is natuurlijk heel. Kijk, dat, dat, dat vind ik ook een, een moreel oordeel over iemand vullen. Dat is denk ik wat we allemaal vrij snel doen. Voortdurend? Dat, dat, is, dat, is, dat hoort bij, ja, bij bijna bij, bij het dagelijkse leven. En ik vind het mijn, mijn taak als, als schrijver om dat minder makkelijk te maken, en al eigenlijk uh, um, alles hm. naar voren te roepen. wat mijn, mijn, mijn eigen makkelijke oordeel uh, hmm. um, op de een of andere manier minder makkelijk maakt. Dat wil niet zeggen dat ik het als mens niet heb. Nee. Alles, ja. alles in stelling brengen om een militaire term te gebruiken... Ja. om dat oordeel uit te stellen. Want waarom is dat oordelen zo... Het maakt maar, je, gevaar... in zekere zin schadelijk en gevaarlijk. Uh, omdat het je slordig, uh, slordig maakt. Als je dat te snel doet, dan... Ja, wat, wat, wat kom je dan te weten van mensen? Wat kom je dan te weten ja. van, van hoe. hoe, hoe... Dat, het te het snel een moreel oordeel hebben. zorgt ervoor dat je het eigenlijk. dat je het nooit werkelijk kunt hebben. Hm. En, en het kan best zijn. Al, al schrijvend merk ik ook dat ik zelf steeds verder van, van zo'n oordeel afraak. En dat ik denk, nou, ik ben blij dat ik dat... dat, <laughs> ik, ga dat nou, ik ga dat nu niet doen. Um, maar ja, ja, goed, zo moet dit. Dus, dus dat is precies dat... waar je naartoe moet, waar je ja, naartoe wil. Ook al ja. is het ongemakkelijk als mens. Ja. Okay, ja. Wat kunnen we dan over Manon Uphoff weten? Nou, schrijft ze dus van ongeruststellende verhalen en romans. Dat doet ze al vanaf 1995... Ze groeide op in een bescheiden bovenwoning in Lombok, Utrecht. In een winkelstraat. Daar waren dertien kinderen. En, uh, <lacht> ze heeft daar zelf wel eens over gezegd. Het was één groot verrukkelijk samenzijn. Vol <lacht> dreigingen met zelfmoord. Ja, ik citeer je nu zelf. Ja, ja, nu en dan ja. zelfs pogingen daartoe. Uitbarstingen, hartstochtelijke ontboezemingen en verstoord grensbezef. <lacht> daar zijn we voor behandeld. Uh, ja. Maar het helpt niet. Nou, u <lacht> begrijpt, het is een writer's goldmine. Je hebt daar overigens liefdevolle portretten van geschreven. Niet eenmaal. Um, in koud vuur bijvoorbeeld. Maar ook weer in deze bundel komt het ook voor. Je vader was priester en kunstenaar, maar verdiende zijn geld op kantoor. En je werd zelf zes maanden, nee, acht maanden geboren... nadat je broertje Edwin in de straat door een vrachtwagen was overreden. Betonmolen. Tja, dat is dan zo'n feit uit het cv. Manon Uphoff heeft prijzen gekregen. De laatste is de Opzij-literatuurprijs voor je vorige uh, boek, een novelle De Ochtend Valt ja nou ja, dat zijn maar een paar dingen, maar wel hevige dingen. Um, tijd voor een fragment? Hou je van lezen? Ik bedoel, voor, van voorle voorlezen Ja, ja dat, dat ja? Uh, doe ik heel graag. Ja? Ja. Wil je iets? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. We hebben het niks niet afgesproken. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden. Heb je zelf een idee wat je, wat je graag zou willen lezen? Anders doe ik een suggestie. Doe maar een suggestie, Pagina ja. 58. Dat is het verhaal uit uh, De Rode. Ja. Um, Even kijken hoor. Het gaat over een vader, nou een stiefvader. Ja. Stiefvader. En een jongen die de rode wordt genoemd. Die ongewenst was, althans voor zijn moeder. Ja. En die stiefvader probeert. Die neemt hem nu mee op een. Uh, met zo'n pretpark. naar het spookhuis en het theehuis. Deze passage. van Tussen de twee uh, witregels. Kijk het lezen. Het licht uh, bij de ik opera. heb eigenlijk geen licht. Om je het hebt te geen licht. Ik doe wat licht bij. Ja. Hij volgde de rode naar het theehuis, zag de magere, lange rug en de behoedzame passen. Het sloeg in met een vernietigende vuistslag, alsof de kracht in de voet van de verwekker, die de rode ooit terug in het niets had willen trappen, overging in zijn eigen hand, waarmee hij de rode vastgreep, bloedrommel en al, en tegen zijn maag en buik aandrukte. Eén voor één verschenen de beelden regen zich met steeds grotere snelheid aan één. De keren dat Kirsten en hij waren uitgegaan en het piepjonge kind alleen was thuisgelaten... en het hen in het pikken boven aan de trap huilend stond op te wachten. Daarna, toen het niet langer huilde, maar voor het bed op het vloerkleedje in slaap viel... en daar lag in de verkrampte houding van een tot as gestolde Pompeische dode... En jaren, jaren later, een avond in januari... de boom stond al zonne naalden buiten... dat hij weigerde, absoluut weigerde... het kind nog alleen in huis te laten. Hij is nu dertien, snoof Kirsten. Ben je niet een beetje laat met je weekhartigheid? De langdurige onzindelijkheid. Kirstens getergde gesnuffel aan zijn broek, zijn lakens. De eindeloze maaltijden waarbij de rode aan tafel had gezeten... zonder dat er een woord tegen hem was gesproken. De conflicten op school... Fragmenten, scherfjes van de rode. Hoe Kirsten, haar meisjesmond streng en geknepen... zijn kleren, dure Italiaanse merken... nauwgezet had gewassen en gestreken... en tot keurige stapeltjes vouwde. Haar hand die de kleren streelde. En nu de slanke, tengere, bijna spichtige aanwezigheid... de stijve bewegingen en verborgen elegantie van de rode. Het was er allemaal gekomen zonder hen, zonder hem. Het was of de rode, voor zijn ogen, werd aangestreken. Ze liepen over het terras, waar Kirsten niet meer zat... naar de draaideur het theehuis in. Warmte, geluiden, een veelvoud aan gezichten. Het rood sterk en zoet naar poffertjes. Kleine kinderen schoten als wezels links en rechts voor ze uit. De vloer was vet. Achterin zat Kirsten aan tafel, tussen haar broer en haar ouders. Haar gezicht even fris en koud als een gewassen kiezel. Nu al terug... Ja, dat laatste is, een dat is dan zo'n zinnetje, zo'n achterloos zinnetje, snoeihard. Zo'n moeder die eigenlijk helemaal haar zoon niet wil. Ja. Ja, wat, ik, ik, ik, zit, ik zit nu te twijfelen wat ik daarover... Ja. Uh, um... Nou ja, wat je daarover wil zeggen. Ja. ja nou, je hoeft dit, dit, dit stuk niet toe te lichten. Um, maar ik, ik vermoed... Ik, ik, je kunt zo'n verhaal heel goed lezen met in je achterhoofd dat stuk dat je onlangs in de groen hebt geschreven. Ja, en dat is wel interessant, want als je dat naast elkaar legt, dan denk je van hé, hey, het, het sluit op een bepaalde het manier op, op elkaar aan. Op, ja, misschien uh, is, het, is het eigenlijk handiger als ik wat vertel over dat stuk in, ja. in de groene. En dat is dan een hele, een, een and, want dit zijn eigenlijk dit is de schaduwkant. Of in, in een aantal verhalen vind je de schaduwkanten van waar ik. In, ...in dat stuk over heb geprobeerd ja. te schrijven. Vaderschap. en Over vaderschap. En dat had ermee um, uh, mee te maken dat um, in Stoner... ...het, het boek wat er inmiddels door, door tienduizenden, honderdduizenden uh, mensen uh, gelezen is... ...werd ja, ik... Uh, een boek van John Williams, een Amerikaan John, die een ja. tijdje vergeten was... ...en opeens komt hij uit. Ja. En, wauw, als een mokerslag bij Helder Hemel. wat een roman. Ja, en, en, en in heel veel um, uh, besprekingen van die roman... Uh, wordt dan aangestipt dat het eigenlijk gaat om een mislukt leven. Om een leven waarin een man uh, niet de, de, de carrière piek bereikt... die je die, ja, uh, als man uh, misschien hoort te bereiken. Of in ieder geval in, in, in die tijd, in Amerika... Um, en ik heb het anders gelezen. Ik heb het uh, uh, gelezen uh, als het uh, verhaal van een man... die op uh, persoonlijk vlak in ieder geval op één gebied heel erg succesvol is. En dat is namelijk in zijn rol van vader. Hij, uh, zijn vrouw ligt uh, uh, is, is een jaar lang uh, uh, ja, ligt op bed uh, uh, nadat hun, hun dochtertje geboren is. En, en Stona, die uh, ontfermt zich dan over haar... En verzorgt dat dochtertje en komt er eigenlijk noodgedwongen. Hij, hij doseert op de universiteit. Hij heeft zich opgewerkt als eenvoudige boerenzoon. Hij moet keihard werken om zijn, om, om zijn, zijn uh, positie te behouden. Of misschien zelfs wel iets te verbeteren wat dan uiteindelijk niet lukt. Um, hij komt dan thuis en hij doet dan alle huishoudelijke dingen. Hij verzorgt uh, zijn, zijn vrouw en hij zorgt voor zijn uh, piepjonge dochtertje. Um, en komt er zo achter dat hij dat ten eerste heel erg goed kan... en ten tweede dat hij, dat hij zich daar heel erg goed bij voelt. Ja, dat, dat hij daar uh, misschien wel gelukkig van wordt. Dat eigenlijk. hij daar heel erg gelukkig ja. van wordt. En, en prachtig is, is, is door die roman heen beschreven... die relatie tussen hem en zijn dochter... en hoe dat een hele vanzelfsprekende kalme uh, relatie is waarin het meisje, terwijl ze opgroeit, in zijn studeerkamer zit. Zij doet haar dingen, hij doet zijn dingen. Er is niet een eindeloos uh, getut. De, uh, uh, hij hij um, um, um, daalt niet af naar kinderniveau. Zij um, komt binnen in zijn volwassen uh, wereld van van van boeken ja. en studie en, um, en zo, dat is, zo zou het moeten zijn. Um, nou dat dat dat is dat herkende ik. Want ja. zo ben ik zelf uh, zo ben ik zelf uh, opgevoed en daar uh, heb ik ontzettend warme uh, en fijne herinneringen aan. Um, en dat komt dicht dat komt dicht nog steeds bij mijn uh, Ultieme ideaal. Als je zegt van nou, Madonna, nu, nu mag je gewoon zeggen hoe, hoe het voor de rest van jouw leven eruit gaat zien. En waar wat je het allergelukkigst van? Dan moet je hem in een huis zetten met een aantal mensen. En ieder een eigen kamer. En moeten we bezig zijn met onze eigen dingen en elkaars ruimte in en uit lopen. En dan uh, op het eind van een dag kom je bij elkaar en vertel je wat je gedaan hebt. Nee. Dat, dat is nog steeds voor mij ultieme ultieme vorm van geluk um, samenwerken, uh, samen studeren en um, dat is heel dat is heel het is prachtig beschreven o, ook laat het zien dat um, kijk moeders hebben een ontwikkeling uh, doorgemaakt ik, ik ga nu niet de hele geschiedenis er even in een no-tempo uh, doorjassen. Maar er is op een gegeven moment een soort ideaal beeld uh, of ideaal wereld voor het kind gecreëerd. En waarin we met, met, met allemaal met elkaar besloten hebben, nou we moeten uh, kinderen moeten heel erg kind kunnen zijn. Er moeten allemaal speelgoedjes komen. En en he, er moeten roze dingetjes komen. En weet ik veel wat. En dat moet allemaal, de volwassenen moeten voortdurend uh, uh, uh, op hun knieën. Voor dat kind. Want die moet een wereld in. Nou, dat mag, dat mag helemaal geen. Dat mag helemaal niks te maken hebben met die volwassen wereld. En uh, zo doet Stone dat niet. Uh, misschien omdat hij dat ni niet weet. Dat hij dat zou moeten doen. Um, maar hij is gewoon wie hij is. En zijn, zijn dochter heeft toegang tot zijn, uh, zijn wereld. En pikt daarvan op wat ze daarvan wil oppikken. En. Um, nou, om een lang verhaal kort te maken. Dat, dat die, die. die intieme band. die uh, wordt op een dag. Uh, uh, stuk geslagen door zijn, uh, zijn vrouw... Uh, die na een, uh, het overlijden van haar vader lang weg is... en dan terugkeert en doorkrijgt hoe hecht die band, die ouderband... Uh, van haar man uh, met haar dochter geworden is. En ze is waarschijnlijk jaloers ja. uh, en grijpt dan uh, uh, rigoureus in door die dochter uit die studeerkamer te verwijderen. En dat, is een, dat lijkt een eenmalig, een eenmalig iets, maar dat is voorgoed. Nou ja, dat was een, een, een aanleiding om een stuk te schrijven... over, um, over vaders die verstoten uh, worden uit hun, hun vader. En dan vandaag de dag. En He, vandaag dat, dat de dag. Je echt, dat je het je om je heen ja, ziet. Ja, dat is wat ziet. ik... Dat is wat, ja? ja, en uh, um, um, daar moet ik meteen ook iets tegenover zetten. Uh, dat heb ik ook in dat, in dat stuk, uh, hoop ik, um, ook laten zien. Dat is niet een eenzijdig verhaal. Het is niet een eenzijdig verhaal van goh, de wereld zit nu ineens vol... met uh, hartstochtelijk betrokken vaders... die dan door hun, hun, hun uh, uh, pokkenvrouwen uh, uit, uit hun, hun glansrol uh, worden geduwd. Dat, dat gebeurt. Dat, het, het gebeurt uh, omdat vrouwen dat kennelijk heel moeilijk vinden... om, om, dat, om misschien omdat we daar niet voldoende vertrouwd mee zijn. Dat, dat we het best uh, ook eens aan mannen kunnen overlaten. En dat die dat op hun, hun eigen manier doen en dat daar niks mis mee is. Um, maar er staat tegenover natuurlijk ook uh, nog een, een, een veelvoud aan, aan, aan vaders die... Um, zich aan dat hele vaderschap niet zoveel gelegen Ja, uh, die zijn er ook uh, een keer, ja. laten liggen. En dat, dat ja. loopt door elkaar. Goed, We leven daar, in de wereld. Dat, dat, maar hij ja, maar, had maar, maar, het juist niet over Nee, in het stuk Op... ging het over de, over de verstoten vader. De verstoten ja. vader. En dat is ja. ik nogal opmerkelijk. Zo van, je, moet ja. het ze, je moet het ze gunnen. Eigenlijk. En, ja. er zijn, en, en er zijn dus een hoop vrouwen die het eigenlijk hun man of, of de vader niet gunnen. Ja. Ja, en da daar kun je van alles en nog wat bij bedenken. En, en, en, en goede redenen en achtergronddingen. En weet ja. ik veel wat. Maar het is wel een, een, een, uh, een feit dat dat met, uh, met enige regelmaat gebeurt. En dat dat een heel pijnlijke, uh, verwoestende uh, uh, ingreep is in het leven van, van, uh, van vaders, maar ook van kinderen. En natuurlijk zie je dat heel regelmatig gebeuren als een huwelijk klapt. Uh, en. en, en, en uh, zeker als je nog eens de ouderwetse verdeling krijgt: dat een, een, een, een vader op de centen gaat zitten. Nou, dan gaat moeder bovenop de kinderen ja, zitten. Precies, maar uh, uh, ook in de gevallen dat dat niet zo is, dat, ja. dat uh, uh, mannen betrokken willen blijven, gebeurt het nogal eens. Ja. Dat dus, een, kijk, dus het uh, heeft natuurlijk uh, verschillende kanten, maar één kant, ja. dat, dat, dat ideaalbeeld, dat, je, dat, dat vind ik al. Want ik, ik denk dat een van de problemen van deze tijd is opvoeden. Ja. Dat wij eigenlijk massaal niet goed weten hoe we moeten opvoeden. Nee, en ik werd zelf altijd bij het opvoeden heel zenuwachtig als er gezegd werd... oh. Um, uh, uh, je moet als oude, uh, het was een soort ijzeren wet, één lijn trekken. En dan denk ik, ja, ik snap, ik snap dat iemand dat bedacht heeft. En net zoals uh, regelmaat, uh, reinheid, wat was het? Rust, Rust regelmaat. regelmaat re re ja, re met, ja. allemaal, ik begrijp het allemaal, uh, allemaal best, maar het is natuurlijk hondsmoeilijk. Uh, het, het is al moeilijk om gewoon puur met je, met je, met je partner om op één lijn te zitten. Uh, uh, uh, ik denk dat het hele lol van, van, van het met elkaar zijn... is dat je nou juist heel vaak helemaal niet op één lijn zit. En ik denk eerlijk gezegd ook... dat kinderen daar helemaal niet zo verschrikkelijk onder lijden... als je daar maar niet een bitter gevecht ja. over voert. En vindt dat één lijn de uiteindelijke lijn is. Ja. Uh, ja. Dus dat, juist het verschil ja. moet, er, moet er zijn. En, en dat, is juist, dat is ruimte of zo? Dat ja, is... dat is ruimte. Ja. Dat is toch ook helemaal niet erg. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een vader hebben die hartstikke slordig is. En ja. En, en, en ja, weet ik veel wat. Ik, ik, ik, allemaal van die dingen kan je, uh, kan je bedenken. Ik denk, nou, Wat maakt dat nou uit als, dan, als die ander ja. dat niet is? Dan is dat en, toch ook goed. En dan ga ik even terug <laughs> naar het verhaal. Want we zijn een hele grote omweg aan het maken. Ja. Maar we gaan terug naar de rode. En dan zie je daar dus een vader, die stiefvader is. Die ziet dat zijn zoontje... Dat zijn, dat zijn stiefzoon ja. slecht behandeld wordt, afgewezen ja. wordt. Die houdt van hem eigenlijk, die houdt van die jongen. Ja, die houdt van die jongen. Die krijgt niet de kans om die liefde te uiten. En dan is er in die regels, en het zal de meeste lezers in eerste instantie ontgaan zijn. Um, omdat je daar net mee begon. Dan is er een, een, een, een, volgens mij een gedroomde behoefte om dat gewelddadig op te roepen. Als ik het goed gelezen heb. Ja. Ja, het, het sloeg in, het komt uit het niets, het sloeg in met een vernietigende vuistslag. Het bloedt en rommel en al. Alsof hij even... Hij kan het niet. Hij kan dat contact niet maken. Maar dan is er dus de impuls om het met geweld te, ja. te maken. Dat vond ik eigenlijk zo... Aan, ja, het is natuurlijk... Eigenlijk, eigenlijk vond ik vond dat een heel ontroerend en aangrijpend moment. Ja, het... het, het nou ja, ik, ik, ik, er zit ook een, een, een, een, een, een moment in... dat hij um, zelf zijn hoofd in de schoot van die jongen wil leggen, dus eigenlijk um, als een kind weg wil kruipen bij bij bij dat verwaarloosde bij dat verwaarloosde kind. Um, ja, ik, ik ik dat is heel moeilijk. Oh, ik kan ja, daar zelf heel als ik ik kan daar heel weinig aan toevoegen behalve dat nee, maar Het, dat, gaat, het gaat, dat, dat, laat ik het een anders vraag. Ja. Dat snap ik wel. Ik moet je moet je moet een schrijver niet vragen om uit te leggen wat hij heeft geschreven. Dat vind ik ook onzin. Maar Waar het over gaat is dat geweld. Dat, het gaat over de ambivalentie ja. van geweld. Ja. En er zit iets zoets in geweld. Ja, hij, hij wil die jongen met kracht uh, eigenlijk uh, tot, tot, tot zijn kind maken. Ja. En, en, en zeggen: ik ben, ik, ben, ja, ik ben je vader. Ik ben degene die ja. voor, je zal, voor, voor je zal zorgen of had moeten zorgen, is het eigenlijk. Het is, het is een, ook een ontdekking van, van, van een. een Soms komt liefde te laat. En uh, er is niets meer um, uh, wat hij aan, aan de opvoeding van die jongen kan bijdragen. Al, al, al voelt hij alle liefde van, van de wereld voor die jongen. Op het moment dat het niet, niet geuit is en niet getoond is, uh, kan, die, kan die overlopen. Maar um, uh, er is, dat is onherroepelijk... Um, Voorbij. En dat, dat vind ik zelf wel van een, van een grote tragiek. Uh, ja. Sowieso, tussen mensen hoor. Dat we zo vaak dat het leven uh, slecht timt. En dat we zelf zo ontzettend slecht timen. Dat je achter dingen komt. En dan denkt, ja, ja nu heb ik het allemaal wel. Maar toen niet. Uh, je komt er je komt te vroeg mee of, of, of te laat. Of op het juiste moment. dat de boodschap wel duidelijk is van Iggy Pop, Last for Life. Dat is althans jouw boodschap ook, mijn non-up-off. Ja. Ja. Ondanks uh, alles, wij, we snijden een aantal stevige thema's aan. Maar... Ja. Nou ja, de, de, ja, de honger uh, en, en, en, en de lust uh, tot leven, die, die, ja, dat, dat draagt alles. Dat gaat... Uh, ja. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. Het is opmerkelijk met die mannen die we langs hebben zien komen. Uh, die, die, die, die, die Nederlandse officier, Srebrenica. Uh, deze vader. Uh, dan is er nog eentje, volgens mij. Dat zijn dus allemaal mannen die getuigen zijn. St uh, stoner. Ja. Die zien het wel, maar die kunnen niet ingrijpen. Dat maakt ook voor een belangrijke deel hun, hun, uh, hun tragiek uit. Je zei ook nog, en we hadden het daar dus al eerder over... In, uh, twee weken geleden in Barcelona. Dat je een droom hebt gehad over je eigen vader. Ja. En je zei te beneden. Ik, ik kom erop terug, omdat je net vertelde over de hoe. dat je dat kent met je eigen vader. Bij, in elkaars uh, uh, atmosfeer zijn. je ja. eigen wereld hebben, maar bij ja. elkaar zijn. En dan droom je dus, jaren na zijn dood, dat hij aanbelt. En je wil niet open doen. Dat is toch ook een rare droom? Ja, ja vertel die mij zat wat. Je die zat je dus echt dwars? <laughs> ja, zeg. die zat me echt dwars. Die is, die is uh, um, echt in mijn, in mijn, in mijn huid uh, blijven steken. Ja, waarom, uh, waarom zeg je niet, is het is wel een droom? Is het droom? Ik zeg maar, een droom? Ja, dat ja, kan je zo. Schelen is, me d, nou, nee, sowieso. Zo, zo, uh, dat kan natuurlijk met een aantal dromen wel, maar niet, niet, met, niet met deze. Nee, dat was, dat was ik. Het uh, uh, was niet, niet al te lang na zijn overlijden, en uh, uh, uh, kwam aanlopen. Uh, het huis zat vol met, met, met mensen. En uh, ik herkende de uh, uh, tik van de stok en belde uh, aan. En omdat de kamer helemaal vol was met, met, met familie, vrienden, uh, deed ik open. En uh, ja, mijn vader wilde, wilde binnenkomen. En toen zei ik, ja, maar dat kan niet, want je bent dood... En uh, je naambordje is al weg, je, je pensioen is gestopt. Uh, het tweepersoonsbed is al vervangen door een eenpersoonsbed. Dus ik somde allerlei redenen op waarom dat gewoon helemaal niet meer mogelijk was. En uh, het akelige was dat hij, dat hij dus uh, omdraaide en zei: Nou, dan ga ik maar weer, hm. en wegging. Ja, daar heb ik wel last van gehad, van, van, van die droom. Um, ik voelde me het, het, nog steeds. Dat ik denk, ja, ik heb, ik heb dus echt. Ik heb mijn dode vader de deur gewezen. Ja, wat betekent dat dan? Um, ja, ja. Kijk, als ik, als ik een beetje aardig naar mezelf wil zijn, dan zeg ik. Goh, ja. Uh, het is nou eenmaal zo dat, dat als, als iemand eenmaal ja. dood is. dat je de doden, die kunnen niet, niet, ja. niet tot, het, ja. tot, het, tot het rijk van de en levende nou de terugkeren. Versie? Maar de onaardige versie is dat ik hem gewoon uit mijn leven gesloten heb. En gezegd: ja. vanaf nu uh, uh, uh, doe ik het zelf. En, en speel jij daar geen rol meer in? En ja. je kunt niet terugkeren in, in je oude rol. Maar je weet dat het moet. Moet ja, ik, natuurlijk moet dat, maar, maar het is nog steeds een luizenstreek, vind ik. Ja. Uh, ik had, uh, en bovendien denk ik, als, als ik het nu opnieuw zou dromen... maar dat gebeurt natuurlijk niet... dan zou ik zeggen, pa, kom binnen en ik zou een glas wijn <laughs> voor hem inschenken. Ja. En we zouden het over dingen hebben. Ja. Uh, dat, de, maar ja je, je, hebt geen, je bent geen baas over je eigen... Nee. Uh, dromen. Wel over je eigen werk. En, uh, we gaan er straks na ene en na het hoorspel dat er zo meteen aankomt. Mevrouw Nederlander. Um, gaan we erover door. Maar je hebt in, in je, in je, in je in bijvoorbeeld Koudvuur... een prachtig portret ook van je vader geschreven. Heel ja. liefdevol. Ja, misschien is het ook, ook wel een, een beetje... Een, dat, ik, dat ik een soort eerherstel wil. Dat ik, dat ik het niet voldoende vind als je zegt... Uh, ook over stonen. Dat zijn mislukte levens eigenlijk. Ik denk, nee, de dat zijn geen mislukte levens. Ze hebben zich bewogen richting een ander terrein. En net zoals het voor vrouwen uh, heel, een lange tijd heel onwennig was om zich op professioneel uh, uh, hmm. terrein uh, te begeven en te gaan werken. en, en die hele bu buitenwereld uh, uh, binnen te gaan. Zo is er ook een generatie mannen. voor wie. Uh, die binnenwereld uh, vreemd uh, en onontgonnen terrein was. En, ja. ja, ik wil daar een soort eerstel voor. Die dat schoorvoetend ja. betreden hebben. Ja, die dat soort... Met veel moeite ook, pijn soms. Ja, ja, en, en, en met, met, met, uh, met, met veel verlies. Ja. Zoals gezegd, na het hoorspel van Bert Kommerij... dat zometeen begint, mevrouw Nederland... over een oude mevrouw, een nieuwe technologie... En wat het dan teweeg brengt in een mensenleven. Ach ja. Af en toe denk je ook echt dat je je telefoon gaat. Dus, dus je bent gewaarschuwd. Maar dat is misschien ook wel de grap van, uh, van Bert. Na ene gaan we door met Manon Uphof. En u kunt bellen met verhalen over vaderschap. 0800 1121 Tot zometeen. Ik? Ik, ik. ik. Ik. Ik. ik, En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV. De NTR presenteert Mevrouw Nederland, een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 6. Mevrouw Nederland heeft het contact met haar onbekende vriend Leopold verbroken. Maar betekent dit ook het einde van hun affaire? Zinneke zit aan tafel. In de kamer is het stil. Het is nacht. Alleen de lamp boven de tafel brandt. Ze staat op en kijkt door het gordijn naar buiten. De straat is leeg. Dan gaat ze weer zitten aan tafel. Ze kijkt naar haar mobiele telefoon die voor haar ligt. Langzaam duwt ze het ding met haar rechter wijsvinger naar de rand van de tafel. En nog een stukje... En nog een stukje, tot hij valt en vangt hem net op tijd weer op. Dit spelletje herhaalt ze twee keer. Dan gaat er iets mis. Hallo? Och, wat stom. Tineke, ik, ik stond net op het punt naar bed te gaan. Verkeerd knopje. Er is niets, hoor. Je moet een beetje opletten met wat je doet. Ja. Oh. Wat? Was u nog boven? Hoezo? Uw licht brandt nog, boven. Ik, ik zag het net, ik keek even naar buiten gewoon en toen, toen zag ik het. Dan moet ik het maar weer uitdoen. Kan ook morgen toch, zo laat. Helemaal weer naar boven. Nee, dat is zonde. Ja, dat is ook zo. Waarom was u boven? Gewoon vergeten uit te doen. Nou, dan, dan hangen we nu weer op. Ik stond ook net op punt om weer naar bed te gaan. Ja. Nee, ik, ik dacht dat u nog iets wilde zeggen. Wat zou ik nog willen zeggen? Nog iets van Victor gehoord? Victor? Ach. Beiden weten niet hoe het komt, maar een half uur later zitten ze nog aan de telefoon. Beiden kunnen niet slapen. Beiden hebben ineens heel veel te vertellen... Mevrouw Nederland heeft niets van haar zoon Victor gehoord. Tineke luistert hoe zij, haar overbuurvrouw, praat en niet meer stopt. Over het misverstand in het begin dat zij dacht dat Boy Victor was. Ik dacht al. Over het scrabbelspel en de nachtelijke berichtjes. Niet waar, en toen? Dat Tineke Boy aan de lijn had gehad, de keer dat ze aan het schoonmaken was. Oh, maar nu snap ik het. Alles. De telefoongesprekken, het misverstand bij de kaasfondue dat Boy eigenlijk Leopold heet. Leopold? Haar lange afscheidsbrief... tot aan de uitnodiging voor een nieuw spel. Maar ik vertrouw het niet. U denkt dat hij het niet is? Ik vind het raar. Raar, raar. Wat is nog raar? U moet niet overal iets achterzoeken. Het is gewoon Victor, toch? Hij wil met u spelen. Denk je. Wat staat er dan? Zeg nog eens. Er staat... Victor van Assen nodigt je uit voor een nieuw spel. Druk ja of nee. Wat gaat u nou doen? Ik weet het niet. Ik zou het doen. Of, of denkt u echt dat het... Hoe heet het is? Leopold. Het zou een hele rare grap zijn, toch? Om jezelf te vernoemen naar... Ik bedoel, en het niet zijn. Ja, inderdaad. M maar het zou kunnen. Tineke? Wat? Er is nog iets wat ik je al een tijdje wil vertellen. Zie je wel. Ja. Nou moet hij het zeggen ook. Je moet me alleen één ding beloven. Oh? Dat je me niet uitlacht. <laughs> nou ja zeg. Natuurlijk <laughs> niet. Dat zou ik toch nooit doen. Ja, beloof het. U maakt me nieuwsgierig. Het gaat over mijn naam. Uw naam? Ja. Hoe heet ik? Niet zo mal. Nou, nou, toe dan. Hilde, u heet Hilde, Hilde van Assen. Niet waar? Wat krijgen we nou? Ja, ik heet wel Hilde, maar ik heb dat zelf bedacht toen ik tien was. Waarom? Omdat ik mijn echte naam zo lelijk vond. Hang nou toch op. Hoe heet u dan? Hette. Hette. Eigenlijk heet ik Hette. Hette. Ja, Hette. Hette van Assen. Dat ben ik. Maar dat is toch een mooie naam. Wat is daar nou mis mee? Ik heb hem nog nooit eerder gehoord, maar... Ja? Natuurlijk. Hette. Ja, wat is er nou? Ik vind het zo mooi. Hette is niet mooi, Tineke. Het is vreselijk. Dat bedoel ik niet. Dikke meisjes met wollen maillots en vies lang haar, heten het. U overdrijft. Ik moet eens weten hoe ik ermee gepest ben vroeger. Nee, dat u dit aan mij vertelt. Na al die jaren ontroert me. Toch een soort geheim. Vette hette. Maar hoe vonden uw ouders dat dan? Dat u ineens anders heette? Ik moest eraan wennen. Maar ik hield vol. Ik stond erop. Als iemand zei. Hette, zei ik, Hilde. Totdat ik niets meer hoefde te zeggen. Toen was het Hilde. Mijn ene oma heette Hette. Maar mijn andere oma heette Hilde. Dus, we gingen verhuizen. Ik, ik dacht, dit is mijn kans. Mijn vader vond het wel leuk, denk ik. Wat heerlijk. Wat? Ik zou zo even naar u toe willen komen. Waarom? Hette. Dat hoeft niet. Nee. Nog even... Ik ben een beetje moe. Ik heb een idee. Dat spelletje, hè? Word voor Ja. U heet daar mevrouw Nederland, toch? Omdat Victor dat had bedacht, ja toch? Ja. Als ik nou eens ging spelen als u... als mevrouw Nederland... u wilt het toch niet meer? Je bedoelt... Ik wil het wel proberen. Dan ben ik vanaf nu mevrouw Nederland... ruilen we van telefoon... en speel ik verder met Victor. Of met Leopold... Dat weten we nog niet. Hé. Hey. Nou? Ik moet erover nadenken. We hebben toch dezelfde. En hetzelfde abonnement. We kunnen onbeperkt bellen en als er iets is... Maar dan houden we Victor voor de gek. Dat is toch niet goed. Niemand heeft verder mijn nummer. Ik doe er toch niets mee en u ook niet. Toch? U bent de enige die mijn nummer heeft. En Victor, verder niemand. We gaan u echt ophangen. Het is al zo laat. Denk erover na. Ja, dat doe ik. Welterusten, Tineke. Het. Hette. Hette loopt naar de keuken, controleert of de achterdeur op slot zit... en gaat naar boven om het licht in de kamer uit te doen. Ze weet niet meer waarom het licht brandt. Ze kan het zich niet herinneren. Ze drukt op het knopje, staat stil in de donkere kamer en kijkt om zich heen. Loopt nog even naar het raam en kijkt naar de overkant... Bij Tineke is het al donker. De hele straat is donker en stil. Dan, in het huis naast Tineke gaat beneden plotseling het licht aan. Hette doet van schrikken stap naar achteren. Het huis naast Tineke staat al een half jaar leeg... en nu, midden in de nacht, ziet ze iemand lopen, achter de vitrages. Een man. Hij verdwijnt, maar komt even later weer terug. Schuift de vitrages opzij blijft staan bij het raam. Fors postuur. Het gezicht is niet goed te zien... vanwege de weerspiegeling van de straatlantaarn in het glas. Hij draagt een wit hemd... en een grijze broek. Wie is dat? De man wrijft met zijn hand over zijn buik. Ze herkent iets in zijn silhouet. Hoe hij staat. Hans! Ze schrikt. Wat ze ziet kan niet en toch is het zo... Daar staat haar overleden man, achter het raam van het lege huis aan de overkant, in zijn hemd. Langzaam zakt ze door haar knieën en loopt stap voor stap in de richting van de overloop. Op de tast gaat ze achterstevoren de trap af. Eenmaal beneden kijkt ze nog één keer door de gordijnen naar de overkant. Maar alles is nu donker. Ze gaat naar bed. Raar. Wat is nog Raar. Het is ochtend. Hette kan moeilijk wakker worden. Ze heeft gedroomd, maar weet niet meer wat. Dat ze haar man heeft gezien in het lege huis naast Tineke aan de overkant... weet ze nog wel. Dat was echt. Jarenlang woonde een oud echtpaar in het huis. Geen contact mee te krijgen. Die vitrages zaten altijd dicht. En toen waren ze op een dag weg. Sommigen zeiden dat ze de lotto hadden gewonnen... en dat ze naar Malaga waren verhuisd. Niemand wist het precies. Ze staat op, doet haar kamerjas aan en maakt koffie. En? Goed. We doen het. Wat leuk! Wanneer? Ik kom zo wel even naar jou toe. Het is elf uur ochtends. Hette en Tineke hebben zojuist besloten van telefoon te ruilen. Op die manier neemt Tineke het WordView spel over. Vanaf nu is zij Mevrouw Nederland. Ik ben Mevrouw Nederland. <laughs> Zal ik het eerst even uitleggen: Het is een soort scrabble, toch? Ja. Hier heb ik mijn pincode voor je opgeschreven. Dat is belangrijk. Die heb je nodig. Heel handig, dat doe ik ook. Ik heb ook een pincode. Scrabble, ken je toch wel? Tuurlijk. Woordwaarde, letterwaarde. Oh, wacht, ik bel even met mezelf. Waarom? Gewoon om te checken. Niet opnemen. Dit is de voicemail van. Tineke. Spreek een bericht in na de piep, dan bel ik terug. Ja, hallo! Met mevrouw Nederland met mij. Je weet wel, ik... Je bent er wel. Je gaat even uit logeren. Gedraag je goed, hè? Oh. <laughs> Zo. Nou, leg uit. Wat moet ik doen? Hette legt het spel uit aan Tineke. Onderaan komen de letters te staan... en die schuif je dan één voor één op een plek. En dan druk je op play. Maar dat zie je vanzelf. En dit, en daarmee kan je berichtjes naar elkaar sturen. Dat is de chat... Oh ja, natuurlijk, de chat zo van gehoord. Dus, dat is het. Nadat het spel en de chat is uitgelegd, drukt Tineke op ja. Het nieuwe spel met Victor van Assen kan beginnen. Oh, zeg, Tineke. Hiernaast, hè? Ja. Hoe lang staat het eigenlijk al leeg? Ik denk toch wel al een half jaar. Langer. En nog niet bewoond, toch? Nee, niemand. Ook geen kijkers. Niet dat ik weet. Hoezo? Gewoon. Hette steekt de straat over met de mobiel van Tineke in haar hand. Zodra ze binnen is... loopt ze naar haar kleine slaapkamer naast de keuken... neemt het bed af... en gaat met het laken, de deken en het kussen onder haar arm naar boven. Ze legt het beddengoed op het kale matras in de oude slaapkamer aan de voorkant. Dan gaat ze weer terug... Ze pakt de wekker, het portret van haar man, het nachtlampje en loopt de trap weer op. Ze maakt de oude bovenkamer in orde, doet de raam open en gaat zitten op de rand van het bed. Als ze rechtop zit en haar rug strekt, kan ze nog net het huis naast Tineke zien. <tieden>